in Londen zijn vijf straatvegers aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag tijdens het pausbezoek. De paus is nu voor vier dagen in Groot-Brittannië. De vijf straatvegers zijn tussen de 26 en 50 jaar oud en ze zouden uit Algerije komen. Wat ze precies van plan waren is niet duidelijk. Bij huiszoekingen zou tot nu toe niets bijzonders zijn gevonden. De politie verdenkt de man uit Groningen van verscheidene overvallen op ouderen. De man van 33 werd maandag aangehouden na een roofmoord in een seniorenflet in Amstelveen. Daar was een vrouw van 77 in haar huis in een kast opgesloten en daar is ze gestikt. De Groninger wordt nu ook verdacht van het beroven van een man van 92 in Velserbroek begin deze maand. Een controle op tramlijn 9 in Den Haag heeft 113 boetes voor zwartrijden opgeleverd. De politie controleerde samen met vervoerder HTM tussen het Hollandspoor en de Melistokelaan. Twee reizigers hadden messen bij zich en werden aangehouden. 22 mensen konden zich niet legitimeren en kregen een bekeuring. De Haagse politie voert vaker controles uit om agressie en overlast in het openbaar vervoer terug te dringen. Overdag wordt vooral schoolgaande jeugd gecontroleerd.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 In Washington is een gewapende man neergeschoten in de buurt van het Capitool, waar het Amerikaanse congres zetelt. De man bedreigde de politie en weigerde zijn pistool te laten vallen. De politie schoot hem neer en hij ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of hij het op Amerikaanse congresleden had voorzien. Het weer vanavond geleidelijk droog, vannacht alleen nog buien langs de kust. Het wordt 6 graden, morgen overdag opnieuw buien en 15 graden. Dit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu het weekend in... on the screen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 Leuke Venus, echt een leuke Venus. Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I, myself, I I'll wait for you. Promise myself